Het is woensdag 4 januari 2017. Dit is de Battervieren-podcast. Ja, beste luisteraar, we zijn vandaag live aan het opnemen in uh, het beruchte Café Americain Leidseplein Amsterdam. Al waar we op dit moment de Battervieren-podcast Nieuwjaarsborrel aan het organiseren zijn. En zoals jullie horen aan het luidruchtige geluid op de achtergrond, uh, zijn de aanwezigen uh, in zeer goede stemming. Zijn goed geluimd. Zullen we maar zeggen. En we gaan even alle gasten af om uh, een fruitblik te werpen op het komende jaar. Ik sta hier met de enige mededame op deze avond, en dames gaan voor. Dus ik wilde jou voor laten gaan. hartstikke. Uh, jij bent Elie, uh, Elien de Witte. En uh, je, zit bij de, je bent actief lid van de JOVD Amsterdam. Je bent bestuurslid, promotie en ledenwerving. Klopt. Ja. Uh, en ik wil je graag vragen: wat zijn jouw politieke voorspellingen voor 2017? Ja, ik vind het een, een, een bijzonder lastige vraag in alle eerlijkheid. Um, ik hoop heel erg dat uh, de, de politiek wat progressiever wordt. Dat men wat meer vooruit gaat. Dat men meer wat meer durft ondernemen. Uh, dat men, wat bedoel je met progressiever? Uh, progressiever, daar bedoel ik mee eigenlijk wat meer vooruitstrevend. Dat uh, men niet meer zo blijft hangen in bureaucratische roosjes. Maar uh, echt daadwerkelijk uh, de visie voor Nederland gaat uitvoeren. En uh, dat actief vooruit gaat dragen. En dat ook verdedigt, de, althans, de Nederlandse uh, waarden en normen. En ja. uh, dat echt weer focus komt een op wat mondden. belangrijk is voor Nederland. Dat is mijn hoop. Uh, wat, wat is jouw visie voor Nederland? Wat vind jij belangrijk voor Nederland? Wat ik persoonlijk belangrijk vind voor Nederland... Ja, um, ...dat is eigenlijk dat um, de, de Nederlandse politiek weer een uh, herziende focus krijgt op... Uh, het is land Nederland en um ...zich eigenlijk een beetje hier gaat herijken van nou, wat is belangrijk voor de Nederlandse bevolking, uh, wat hebben wij nodig en dan pas gaat kijken naar uh, wat is Nederland uh, binnen de Europese Unie en wat is Nederland voor land binnen Europa en wat is Nederland binnen de geopolitieke verhoudingen. Dus meer binnen de grenzen van het land kijken eerst en dan pas in de context van Europa begrijp ik. Ja, exact. Goed. heb je nog wat meer toe te voegen? Heb je nog goede voornemens of slechte voornemens? <laughs> goede voornemen voor dit jaar is... Lef. Uh, is gewoon Laf wat meer durven. Ja. En wat ga jij durven? Ja. Wat ik ga durven. Ik ga durven om... Um, mijn uh, verwachtingen zodanig bij te stellen... Dat ik... Als doelstelling bij te stellen... Voor mijn portefeuille ben je even naar Amsterdam. Zat ik voor het einde van mijn bestuursjaar... 40 nieuwe leden wil hebben. 40 nieuwe leden, heel ambitieus, heel goed. Maar uh, je bent een jonge dame, nog aan het studeren. Uh, ik neem aan dat je niet de rest van je leven promotieleden werven van de EUVD Amsterdam wil blijven doen. Wat zijn jouw politieke ambities als je die hebt? Oh, mijn politieke ambities? Nou ja... Zijn die binnen de VVD? Of, uh, dat... Uh, dus ik heb daar eigenlijk uh, geen concrete plannen in, omdat ik heel erg uh, van de, uit de kunstwereld kom. Ik heb een culturele achtergrond. Uh, dat is ook een beetje mijn uh, studie. dus uh, ja, Als ik op een of andere manier kan doorgroeien in de politiek, zou ik dat natuurlijk hartstikke leuk vinden. Maar ik heb niet echt een duidelijk politiek beeld. Oké, okay. voor mijn carrière althans. Oké, okay. <laughs> liever in de cultuursector? Uh, ja, wellicht... Wellicht wel, maar misschien juist in de, in de politiek met betrekking tot cultuur. Tot, uh, ja, tuurlijk. Dan kan ik mijn twee passies verenigen. Ja, ja, dat zou heel erg mooi zijn. Dat is prachtig. Nou, dankjewel voor je bijdrage. Heb je ja, nog wat toe te voegen? Ja. Uh, nou, ik, ik denk dat dat wel een uh, bondige samenvatting was. Voor, uh, heel goed. Ja, dankjewel. wel. We gaan nu naar Maurits Dekker. En hij gaat een liedje zingen. Of niet? Er steht een soldaat Dat was ze. Goed. Okay. Wat is je, ja, een stukje cultuur erbij. Ja. Uh, wat zijn je politieke voorspellingen voor 2017? Uh, nou, de revolutie is begonnen. Jij ja, is de revolutie begonnen. Ik heb nog ja, niet gemerkt. hij is Ik begonnen. Fakkels bij... en hooienvorken en burgeroorlog. En nou, de... maar het gaat toch zeg maar heel netjes. Geen bloed democratie. en democratie. Je gaat naar zeg Nigel nice overage. Je hebt natuurlijk, ja, Maar de revolutie... Hè. En uh, en we, we hebben de... zeg maar Trump. Maar dus die revolutie is een beetje gezellig binnen de democratie. Dat is allemaal heel vreedzaam. Nou, het is natuurlijk... Ja, op een bepaalde manier is het een revolutie, omdat zeg maar... De burger krijgt gewoon weer, wordt weer centraal gesteld. Ja, is dat en wel was zo? het het kost een klietje. Wat ging je ja. dus zijn carrière? Maar die, die zijn toch nog steeds aan de macht. En de politici moeten weer aan, aan het werk voor de burger, want het draait om de burger. Ja, dat hoop ik wel. ik heb het idee dat de politici van nu, hè, alternatief voor Duitsland, Marie Lafay, uh, Nadja Farage, dat ze veel meer gewoon uh, wat nationalistische zijn, uh, ja. weten wat de burger nodig heeft ja. en. Uh, het land teruggevende burger, dat klinkt allemaal heel erg uh, fortuinistisch. Ja, maar is het uh, cosmopolitische kliekje wat je zegt uh, niet nog steeds gewoon aan de macht? Moet er niet ja. nog veel meer gebeuren? Ja, ik denk dat er nog echt veel meer moet gebeuren. Want... Ja. ja, zoals ik het zou willen, dan moet het echt heel erg radicaal om het hoe, systeem. Hoe zou, hoe zou jij het willen? Nou, ik zou zeg maar de loonbelasting af willen schaffen en de inkomstenbelasting. Ja. Eh, zodat de economie weer lekker gaat groeien en dat er mensen aan het werk komen. Want de mensen willen gewoon een baan. En die willen zeg maar niet eh, voor iemand anders aan het werk die ze niet kennen. Ja. Nou, ze willen gewoon voor hun gezin aan het werk of voor hun hypotheek. En dat is natuurlijk. Het gaat erom dat mensen... Uh, handelen, zo op wat volgens de natuur van de mens zo is. En het is onnatuurlijk om Griekenland te helpen of, of mensen die je niet kent. Ja, dus bij je eigen omgeving blijven, dat vind jij belangrijk. Uh, bij mensen, je, eigen, je naast, mensen, zorg voor je naasten. Mensen werken voor hun gezin of voor een hypotheek. Daar ja. werken, willen ze voor werken. Ja. En ik vind het ook belangrijk dat mensen zelf keuzes kunnen maken wat er moet gebeuren met hun geld. En niet dat de staat dat voor de burger doet, als een soort vader staat. Nee, de burger moet het zelf kunnen beslissen. ik ja, denk dat over... de burger dat ook wel kan. Er moet wel iets veranderen. Ja, je, je moet natuurlijk niet alles aan de staat overlaten. Mensen moeten zelf verantwoordelijkheidsgevoel krijgen. Ja, wij hebben het over afschaffing van de IB en van de LB eigenlijk. ja. ja. Maar de grootste inkomstenbron van de overheid, ongeveer 75% van de inkomsten, ja. is natuurlijk de omzetbelasting. Wat vind je daarvan? Nou ja, kijk, omzetbelasting is natuurlijk, dan is het nog niet echt van de consument zelf. Hè? Het is nog niet helemaal diefstal, zeg maar. Oh. Want het is nog niet echt, weet je wel, daar zou ik nog mee kunnen leven met die belasting. Oké. Okay. En dat vind ik, als je iets aanschaft dan, als je iets consumeert, is anders dan dat je iemand beboet voor... Dat mensen, zeg maar... Het is minder een straf op werk. Ja, precies, nou, nu is er een boete op, op je uitsloven en je best doen. En dat moet gewoon veranderen, zeg maar. Ja. Want dat is onnatuurlijk. Maar dat is het, zeg maar. Omdat... ja. Ja. We moeten meer de, de natuur van de mens volgen. Ja. ja. Oké, oh, daar komen hapjes aan, wat lekker. Heb je nog meer te voegen over je voorspelling van het nieuwe jaar? Nou ja, goed, ik zie dus Dank. de lijn uh, Trump naar de nice sovrage, Alternatief voor Duitsland, ja. uh, Marie Le Pen. En dan, ik hoop dus ook dat in Nederland, zeg maar, VNL, eh, PVV en Natuurlijk het Forum, eh, dat die zeg maar, voet aan de grond krijgen. En dat er echt iets gebeurt. En ook een beetje de, de fortanistische gedachte, het, het land teruggeven de burger, en dat, eh, dat ze de burgers centraal stellen. Ja. Ik denk dat dat wel gaat gebeuren. Ik heb er ja. wel, wel goede hoop op dat er echt iets gaat gebeuren. Dus jij hebt positieve verwachtingen voor het nieuwe jaar? Ja. ja bedankt voor je bijvragen. Ja, ja, <laughs> nou, We hebben nu onze wel edelgestrengen, hooggeleerde meester, dokter Anders Guido Vos. Op eigen verzoek. Hallo dames en heren thuis. Wat is jouw voorspelling voor het politieke jaar? Het gaat een heel spannend jaar worden. Hele spannende verkiezingen. Uh, ik denk dat wij een uh, coalitie krijgen van uh, de PVV, de VVD en uh, Forum voor Democratie. En of daarbij uh, de SGP en ook 50 Plus. Ik denk dat we een uh, vijf partijen coalitie krijgen. Ik een, denk lappendeken. Dat, ja, een lappendeken. Ja, een lappendeken. Nou goed, wel een rechts, rechtsconservatieve uh, lappendeken. Dus ik denk dat die partijen het met heel veel dingen eigenlijk wel uh, eens zijn. 50 Plus. Uh, PVV, VVD, SGP en Vorm voor Democratie. En ik denk dat uh, Mark Rutte uh, minister-president blijft... en Geert Wilders gewoon in de Kamer blijft... om zijn uh, huidige uh, fractie gewoon te blijven leiden... en de discipline daarin te laten, uh, te laten blijven. Uh, dus dat wordt wel heel erg interessant. Dus ik denk dat het de VVD alleen maar gaat regeren met de PVV... als uh, Geert Wilders uh, in de Kamer blijft... Dus ik denk dat dat de toekomst is. Ja. Dus ik denk dat het ook wel lang stand kan blijven houden, deze, deze coalitie. Ja, ondanks dat het een lappendeken is, misschien juist daarom. Ja, misschien maar het is een wat minder slagvaardig. Het is een hele goede lappendeken die, wel ons, die, die goed ons warm houdt. Dus dat ook warme, een warme rechtsconservatieve deken. Ja, een hele warme rechtsconservatieve lappendeken inderdaad. Dus, uh, waar iedereen best wel, <laughs> best wel blij uh, van, uh, van wordt. En zeker met deze donkere, donkere winterse dagen is dat niet, uh, niet verkeerd. Je je wel uh, behoefte aan een warme rechtsconservatieve lappendeken. Ja, ja, Geen ja. elektrische lappendeken, want dat is nee, natuurlijk... Nee, uh, dat is te modern. Dat is weer niet conservatief natuurlijk. Nee, nee, moet wel Ouderwetse wel blijven bij con conservatieve vooruitgang. Dus een wollen lappendeken inderdaad. Dus, uh, ja, een ja, wollen. Dat is, ja, dat ja, is dat wel heel, heel lang. Niet synthetisch, zeg maar. Ja, ja precies. Ja, dus dat is mijn toekomstige voorspelling de, voor de coalitie. En ik denk, als we kijken naar het, naar het wereldbeeld, dan zien we toch drie machtsblokken ontstaan. Dat is China, Rusland en Amerika, die toch op een vriendelijke manier met elkaar omgaan. Zeker omdat Trump nu verkozen is, komt er daadwerkelijk samenwerking tot stand met Rusland en Amerika. Dus de, de, de koude lucht is enigszins overgegaan naar een warme lucht. Ook weer die warme... Ook weer ja. die warme lappendeken over de wereld. warmte het nieuwe jaar volgens jou. Ja, heel Tot veel warmte optimistisch. inderdaad. optimistisch? Ja, heel optimistisch. Ik ben een heel optimistisch mens ook. Uh, ja. En wat we ook uh, gaan zien is dat, dat Europa en de Europese Unie het heel moeilijk krijgt. We eigenlijk tussen dus die drie machtsblokken. Europa of de Europese Unie? Allebei. Europa en okay. de Europese Unie. We krijgen het lastig omdat we te maken krijgen met China, Rusland en Amerika... En ja, Europa en de Europese Unie, die valt daar een beetje tussen, tussen uit. En uh, het is een kwestie dat wij als EU-landen heel snel uit de Europese Unie stappen. En dat iedereen zijn eigen soevereiniteit terugkrijgt. Want daar gedijt elk land uh, uiteindelijk onder. En dat kan zorgen weer voor een enorme bloei uh, van de Europese landen. En dan kunnen wij weer terugkomen op het wereldtoneel. Waar we thuis horen uiteraard. De VOC-mentaliteit. Kijk, heel goed. Ja, heel om het goed. Uh, uh, net als bouwkende uh, te blijven. Om bij de woorden van bouwkende te blijven. Ja, precies, precies. En heb je voor jezelf nog uh, goede dan wel slechte voornemens? Ik, ik doe niet aan goede en slechte voornemens. Elke dag maak ik goede en slechte voornemens. Maar ik heb nooit echt het moment van nou 1 januari, dan moet het echt gaan gebeuren. Dus ik ben continu mijn leven aan het evalueren. En dat, dat gaat maar door. Goed zo. Dankjewel. Ja, prima, bedankt voor je bijdrage. Heb je nog iets toe te voegen? Ik denk dat ik het belangrijkste heb gezegd. Ik vond het een ja? heel fijn gesprek. Ik sta hier nu met uh, Bram Vick En ook uh, jij mag je zegje doen over de politieke voorspellingen over 2017. Nou, dan heb ik twee politieke voorspellingen. Ik denk dat Trump gaat blijken een heel erg constructieve president te zijn. Die goed kan samenwerken met de democraten. En die allerlei nuttige coalities weet te smeden, flexibel is enzovoort. En ook in de internationale politiek. Daar zie ik er wel wat gunstigs van komen. En de Nederlandse politiek, ja, dat hangt allemaal van de verkiezingen af. Ik denk dat Geert Wilders heel erg groot zal blijken. Dat het heel erg moeilijk zal worden daarna om een kabinet te vormen. En ik hoop, en misschien is hier de wens een beetje de vader van de gedachte, dat er dan een zakenkabinet komt, waardoor het parlement iets minder afhankelijk is van een bepaalde coalitie. Waardoor een efficiënte regering toch wat nuttige dingen voor het land kan gaan doen. Het ja, is dus wel een lappendeken coalitie, maar die nog wel Een lappendeken coalitie, maar een slagvaardige regering die eruit voortkomt. Dat is ja, we komen mijn naar die rechtsconservatieve warme deken die net uh, genoemd is. Rechtsconservatieve warme deken, dat verband zie ik eventjes. Ja, de, de, de lappendeken enzovoorts. De, de, ja, oh, de, de, de, de, de lappendeken van de, de, de kleine rechtse partijtjes die nou, zich nou, ja, tegen Wilders. Ja, de coalitie, hè? We nou, oh, dan wordt het dus geen coalitie, maar dan wordt het een uh, regering. Ja, hoe die tot stand komt, dat weet ik ook niet precies hoe dat gaat. Maar waar dan toch een meerderheid van het parlement zegt van nou laat die dan maar doen. En die dan vervolgens ook zorgt dat ze ook met hulp van de PVV uh, meerderheid krijgen voor de, voor de plannen die ze indienen. Ja, ja. Ervoor, nee. nee, ik heb er wel over nagedacht, maar ja? ik heb niks kunnen bedenken. Was eigenlijk, ik was helemaal tevreden. Dus ben je gewoon ja. heel goed op echt. Ik was heel erg tevreden er over wel mezelf. Denk je Afgelopen jaar was er eigenlijk niks waarvan ik dacht van dat moet beter nee? ja, dus je bent heel goed bezig. Het zal wel aan mij liggen hoor. Misschien moet ik dat uh, verbeteren. Ja, ja dat, dat hoop ik, dat hoop ik. Ja, dat denk ik zelf. Ja. Ja, precies. Ja. Ja, precies. Heb je nog gezocht gevoel van de Nee. nee. Nee. Ik denk dat het een heel mooi interview is voor wel. Bedankt voor je bijdrage. Bedankt. bedankt. En nu sta ik hier met Gerrit van Unnik, geraadslid in Weesp. Wat is jouw voorspelling voor het nieuwe politieke jaar? Nou, dit wordt een triomf voor het... Uh, nou ja, goed, we krijgen een soort uh, Trump-jaar hier in uh, Nederland. Uh, Maart hebben we verkiezingen. Uh, ik denk dat we, uh, dat, dat, uh, dat nou ja, afhankelijk van... van hoe media en politieke partijen zich in een bepaalde stuip gaan bewegen. Dat we een herhaling krijgen van, uh, van wat we in Amerika gezien hebben. Uh, uh, ik denk dat het een heel mooi jaar wordt. Allereerst is vanwege die verkiezingen in maart. Uh, met een triomfale overwinning waarschijnlijk voor een, uh, voor een PVV. Ik hoop dat al die kleintjes het uh, niet, niet gaan redden op enkele na die dan misschien het beeld... In, in de Tweede Kamer wat breder kunnen trekken. Uh, maar uh, we staan ook een jaar en drie maanden, nou een jaar en uh, tweeënhalve maand eigenlijk, voor uh, gemeenteraadsverkiezingen. Uh, uh, ik zie nu al bewegingen als je de nieuwjaarsspeeches uh, hoort van burgemeesters en als je de reacties ziet van politieke partijen, de lokale politieke partijen, dan zijn het niet alleen maar de verkiezingen in maart, maar wordt er al degelijk rekening gehouden met de verkiezingen over een jaar, twee maanden en twee weken. En ik denk dat dat weer ook een gigantische overwinning zal zijn voor, voor, voor al die ja, niet, niet politiek correcte partijen uh, die er overigens niet zo gek veel zijn. Uh, maar ik denk dat een, uh, een PVV die dus nu meegaat doen aan lokale verkiezingen uh, uh, daar waar ze mee gaan doen in het land een uh, eclatante overwinning gaan halen. Dus de uh, Tweede Kamerverkiezingen die slaan dan af op de gemeenteraadsverkiezingen straks. Ze dus wordt een voorspeller voor de gemeenteraad, dat, probeer je, dat nou, wil je zeggen. Nou ja goed, kijk ik, ik heb geen kristallen bol, ik, ik weet het dus ook niet. Dat ja, hebben hier natuurlijk... allemaal niet hè, we gaan allemaal ja. gewoon lekker speculeren. En, nou, we gaan, uh, daar gaan allemaal lekker speculeren, maar het is natuurlijk wel zo dat, dat als, als, als, kijk, peilingen zijn palingen, als, als je dus nu dadelijk ziet dat, uh, uh, uh, stel dat het, dat, dat, dat het, dat het tegen zou vallen, wat ik overigens niet, uh, niet, niet geloof, uh, uh, um, dan, dan zullen al die politiek correcte uh, standaarden, de uh, partijen zullen dus zich in hun handen wrijven en van, dan zie je wel, van, uh, uh, uh, uh, het valt allemaal wel mee. Uh, van de andere kant, als er in maart een hele grote overwinning zal zijn voor de PVV en ze vervolgens uitgesloten worden, buitengesloten worden, hè, er komt een cordon sanitair of wat je het ook wil noemen. Uh, dat is het gevaar dat een grote overwinning niet per se succes hoeft te betekenen. Ja, dat, dat zal waarschijnlijk voor, voor al die lokale... Uh, initiatieven die voor de PVV uit gaan komen, zal dat een jaar later uh, uh, leiden tot een heel groot succes. Ja, juist omdat ze dan genegeerd worden, ondanks uh, goede uitslag. Ja, dat, natuurlijk. En dan... Uh... Ja. ja, want dat versterkt ja, elkaar Wordt er genomen. Ja. Ja. Maar het is, het is soms... soms... Kijk, je weet hoe de mensen reageren, je weet hoe de politiek reageert, je weet hoe de media reageren. En, eh, het is soms zo voor... Kijk, dat is dan weer wel voorspelbaar. Er wordt al jaren gebest tegen een PVV. Uh, maar op het moment dat ze dadelijk op veel meer locaties, veel meer gemeenten mee gaan doen... wat let wel hè, stel alleen maar dat in die twaalf provincies vijf gemeenten mee gaan doen... Dan heb je al een zestigtal gemeenten die voor een PVV in de gemeenteraden komen. Dat is nogal wat. Ja. En dat gaat waarschijnlijk toch het begin zijn van een verandering. Een change. Ja. Een change ja. de goede. Dus eigenlijk wat je als eerste noemde het Trump-effect in Nederland. Ja. En als dat Trump effect uitblijft, dan hoeven we daar ook niet uh, rauwig om, uh, om te zijn, want dat zal toch een soort van voedingsbodem zijn voor een, nou ja, laten we zeggen, voor een politieke revolutie in, uh, in Nederland. Want de, de, de, de onvrede die er dus is onder, onder de kiezers, onder de mensen, de, mensen, de miljoenen mensen die uh, bezig zijn om uh, uh, het einde van de maand te halen met hun inkomen. En je ziet alleen maar de lasten stijgen, lasten stijgen, lasten stijgen. En er niets beter op worden. Terwijl ze alleen maar om zich heen horen van het gaat steeds beter in Nederland. Ja, Daar trappen steeds minder mensen in. En Trap als, er niet in. Mensen trappen er dus niet in. Ja, trappen er niet in. Dat is sowieso wel een mooie boodschap. Maar van de andere kant is het natuurlijk ook wel zo van, van uh, en dat, dat is dan weer de schuld van de Europese Unie, de EU, die toch probeert om, om, wat we tot nu toe altijd hadden in Nederland, toch een redelijk sterke middenklasse, om die dus uit te vagen. Het is gewoon een doel op zich. Het is een, uh, een onderdeel om, om een doel te bereiken om, om de nazistaten uit te schakelen. Ik denk dat op het moment dat die, die middenklasse uitgeschakeld wordt en die onvrede steeds groter wordt, dan, dan, dan, ja, ja, goed, dan, dan hebben we hier misschien toch een keertje een, een, een voedingsbodem voor een, voor een revolutie, een politieke ja. revolutie. Dus dat zou dan wel voor het eerst zijn in Nederland, denk ja. ik, He, sinds de 80-jarige oorlog. Uh. Dus uh, of ze luisteren via de verkiezingen en anders luisteren ze via de revolutie. Ja... Maar, ja, maar luisteren goed. zullen ze. Ja, nou ja, goed luisteren zullen ze. Het zijn emoties, het zijn, het zijn, het zijn zo wat, wat beweegt mensen. Ik denk dat, dat, het dat, geen dat, leeft in de samenleving. Ja, maar weet je, je moeten het ook niet overdrijven. Van, van de, er zijn steeds minder mensen die kijken dus, uh, uh, en, en zich laten informeren via de publieke omroepen. Hè, dat, dat, uh, dat gedrocht waar dan 800 tot 900 miljoen per jaar in gaan. Uh, uh, er zijn steeds meer mensen die zich uh, uh, uh, uh, laten informeren door social media, door internet. Uh, uh, dat is veel belangrijker. En, en, en het is goed om... om om daar dus rekening mee te houden. Maar er zijn zo weinig partijen die dat ook daadwerkelijk doen. Ja. Ja. Ja. Zie je het optimistisch in in 2017? Ik zie het op zich uh, optimistisch in. Ja. Maar uh, als, als het dus misgaat is dat misschien nog een betere graadmeter voor de toekomst. Ja, ja precies. Ja. Heb je nog wat toe te voegen? Uh... Nee, ik denk dat ik nog een biertje ga nemen. Ja, ja. dat is altijd een goed idee. Ja. Bedankt voor je bijdrage. Dankjewel. Is... Sander van Luijt, kleinkunstenaar. En opiniemaker en publicist. En opiniemaker, publicist ja. en Nostradamus. Nostradamus. Wat heb jij te zeggen over 2017? Het gaat een uh, veel bewogen jaar worden. Ja. Uh, ik voorspel dat Geertje Wilders uh, premier gaat worden. Geert. Greet. We krijgen uh, de VVD, die gaat meeregeren. Mark Rutte als vicepremier, stabiele factor in het kabinet de van het CDA. VNL, Forum voor Democratie, twee zetels. Elk um, of... Uh... Elk. En um, VVDA zal wel, waarschijnlijk wel weer iets hoger gaan eindigen dan waar ze nu staan. Maar dit zijn een beetje mijn grove voorspellingen in ieder geval voor de politiek voor komend jaar. Zie jij het een beetje optimistisch in? Um, nou, wat, wat, waar ik niet optimistisch over ben, is dat ik denk dat er nog meer aanslagen gaan komen. En ik denk dat we ook de eerste aanslag in Nederland gaan krijgen uh, dit jaar. En wat denk je dat de reactie daarop zal zijn? Uh, het hangt er een beetje vanaf of het voor of na de verkiezingen is. Ik denk dat als het voor de verkiezingen is, dat het Geert Wilders uh, wind in de zijde zal nemen. En dat het uh, er ook voor zal zorgen dat ook andere partijen misschien eigenlijk niks anders meer kunnen dan toestaan dat Geert Wilders in het kabinet gaat zetten. Hè? Want zij worden in hun ongelijk bewezen door die aanslag. Uh, als het na de verkiezingen gebeurt, dan denk ik um, uh, dat het Geert Wilders zal verstevigen. En uh, ik denk ook dat inderdaad als Geert Wilders echt in het kabinet komt met de VVD, dat er toch wel flinke veranderingen gaan komen in het uh, migratiebeleid van... Uh, ...van Nederland en ook het beleid richting de EU. Uh, en ik denk dat, uh, ja, dat we die hele beweging in heel Europa gaan zien... ...in uh, Frankrijk, in Duitsland, uh, de verkiezing van Trump in Amerika. Ik denk dat we daar weer nieuwe banden gesmeed zullen gaan worden... ...tussen dus alle rechtse partijen die we hier hebben. Uh, en ja, dat er toch wel een uh, redelijk nieuwe wind zal gaan waaien. Nou ja, goed, dus jij ziet het eigenlijk wel aan de ene kant minder optimistisch in... ...doordat het dus meer uit de hand loopt met de aanslagen... Maar aan de andere kant denk je dat er wel adequaat op gereageerd wordt? Nou ja, als de rechterpartijen aan de macht komen, wel. Uh, ja, of wat er gaat gebeuren is dat we een regenboogcoalitie gaan krijgen. Maar ja, dan zal die veenbrand die er woedt, die onvrede onderburg, zal alleen maar groter gaan worden. En daar ben ik vooral heel erg bang voor. Want dat kan nog veel meer fout gaan dan een kabinet met, uh, met uh, Wilders, denk ik. Ja, precies. Dat De veenbrand verder voort, hoe dat er niets mee wordt gedaan. Ja, en dat de bestaande partijen nog veel meer in hun eigen uh, uh, denkwereld gaan zitten. En uh, dat daarmee de problemen nog veel groter gaan worden. Dus dat is wat Nostradamus te zeggen heeft. Verder nog iets uh, toe te voegen? Nee. Uh, nee? Ik wens uh, uh, de Battenvieren podcast een zeer succesvol 2017 toe. Ja, dat komt omdat je zelf uh, opricht Maar daar ween. heb ik zelf ook wel wat uh, over te zeggen. Ik heb ook wel ja. wat in de melk te brokkelen. Daar heb jij wel een mening over. Daar heb ik zeker een mening over, ja. ja. En dan mag de luisteraar mag raden wat mijn mening daarover is. Ja? Dat ja. Ik en ik vind het verder uh, een erg fijn uh, gezelschap hier. Ik vind het wel heel mooi. Het is een goed gezelschap, hè, de borrel. Het is dus ik denk weer... dat de luisteraars die nu luisteren dat ze echt wel wat gemist hebben. Het is een zeer goed gezelschap. Jullie hebben heel wat gemist, beste luisteraars. Jullie zijn allemaal verreter en verzager. Ja. Zeker degenen die hebben gezegd dat ze zouden komen, maar niet komen. Ja, dat, dat sowieso. Ja. Maar ja, dan leer je toch weer je vrienden kennen. Hè? Ja. Dus uh, uh, in de toekomst uh, sla deze kans niet af. En laat zien dat je een echte trouwe fan en aanhanger van onze... Vier bent. Dat je een echte bent. Dat je bent. een moedige batavier bent. En dat je uh, zeker niet bang bent om voor... Ja, om voor een politiek incorrect figuur uit, uh, uitgemaakt te worden. Ja. Want het zijn hele nette, uh, intelligente mensen die ik nu zie. Ja, een geslaagd event. Dit was zeker een geslaagd event. Ja. En, en uh, wat is jouw droomgast? <laughs> um, mijn droomgast. Uh, nou, ik, ik zou Wie het Duck nog wel even een keer willen zien. Uh, misschien Annabel Nanniga. Uh, misschien uh, Greet, premier Greet. Ja. Ik denk dat uh, Geert wel bereid is om uh, uh, um een interviewtje te geven als we het zouden willen. Dat, uh, en, uh, dat uh, Ja, dat was het wel zo'n beetje. Ja? Ja, absoluut. Dat was het. En uh, uh, ik hoop jullie uh, veel te mogen ontvangen op onze podcast, beste luisteraars. Ik spreek hier nu met Lex Cornelissen, voorzitter van de JOVD Rijnmond. Ja, ik... ja nou ja, hallo. Goed om hier te zijn hallo. in Amsterdam. Fijn dat je hier bent. Ja, ja, ja. Okay, heel goed. goed. Leuk dat je bent gekomen. Uh, misschien toekomstige podcastgast, uh, gast, moeten we nog even over praten. Ja. Maar uh, voor nu even je voorspellingen voor het politieke jaar uh, uh, 2017. Ja, ik vind het heel interessant ja, denk... om, uh, om te denken aan... ...van welke uh, coalities samenstellingen gaan er komen... ...en hoe afhankelijk dat kan zijn van een paar zetels verschil. Ik denk, wat uiteindelijk de belangrijkste factor wordt, is hoe groot de PVV precies ja. gaat worden. Het staat natuurlijk in alle peilingen nu ruim als uh, eerste partij. Alleen, stel dat ze de grootste partij worden met maar, ik zeg maar een paar zetels verschil met de VVD. Dan is het natuurlijk alsnog heel makkelijk voor de VVD om een coalitie te gaan vormen met de CDA en D66. Een Bekende lappendeken. Ja, dat het een soort van wordt om de PVV buiten te houden. Maar als de PVV heel groot wordt en tegelijkertijd een, uh, en tegelijkertijd een andere, andere partij... 50 plus of zo. Stel je voor dat Wilders dan inderdaad het groter wordt, dan nou ja, is het logisch als hij aangesteld wordt als formateur. Dat de PVV dan ineens gesprekken gaat organiseren met de VVD erbij. en eventueel een nou ja, 50-plus, misschien zelfs SP. Als je een partij die aan de andere kant bij de PVV aansluit. Ah. Ja. En dat er dan eigenlijk een soort van tikkende klok begint: van. Goh. Uh, ja. uh, Enerzijds heeft de PVV-student: ja, kijk, als wij niet in een kabinet komen, prima. dan gaan we hard oppositie voeren. dan kunnen we mooi uh, de Calimero-route in van. ja, we zijn de grootste partij, maar we zijn buitengesloten. Ja. Terwijl de pvv uh, uh, heeft van... ja, kijk, we staan wel. ...onder druk van, uh, van onze kiezers. We worden een beetje afgeleid door de andere gasten. Ja, ja, ja. ja Mocht dus... u denken van waarom ja. hakkelen we zo? Ja, nou, ja. Maar, maar wat het dus is, is dus de PVV... ...staat op een veel hogere drukpositie wat dat betreft. Uh, de VVD moet ik zeggen. Uh, omdat die uh, toch nee, in een moeilijk, moeilijk, uh, moeilijk pakket zitten. Want enerzijds heeft de achterban... precies van ja, we willen liever niet met de PVV samenwerken. Anderzijds denk ik dat een heel groot, groot deel van de VVD-achterban... ...liever heeft... Dat ze samenwerken met de PVV, toch even die bittere pil doorslikken. Dan dat er een hele erg rare soort lappendeken komt ja. na een, een bijzonder pijnlijk proces van coalitievorming. Dus ik denk dat dat de meest interessante beweging gaat worden in, uh, ja, in de politiek in Nederland. Dat afhankelijk wordt van hoe groot de PVV wordt. Ja. En dat er dan, ja, ik denk als de PV relatief klein wordt, dan gaan we een kabinet zien met VVD, CDA, D66. Ja, dan hoeven ze niet samen te werken. En nee. als ze groot worden, ze moeten ze wel samenwerken. Ja, nou, of, of het gebeurt niet en er komen uiteindelijk nieuwe verkiezingen. Of er komt een links kabinet met een hele, hele, hele rare meerderheid. Dat er eens Partij van de Dieren erin zit. Of oh, ja. rare dingen gebeurd. deken. Ja, dus, dus, dat gaat sowieso, sowieso een chaos worden. Uh, en het is heel interessant hoe dat gaat, het is maar zo'n klein verschil of het nou een groot, groot probleem wordt of een klein probleem. Mm -hmm. En we hebben natuurlijk in 2012 gezien dat het een hele race werd tussen de PvdA en, uh, en de VVD. Je ziet dat de VVD nu met Zelstra's opmerkingen, dat ze zeggen wij gaan met niet met de PVV samenwerken. Dat is ja, onzin. Ja, nou ja dat, natuurlijk Top. is dat onzin, maar wat het heel duidelijk laat zien is dat ze zich positioneren als wij zijn het alternatief voor de uh, PVV. Dus, ik, ik zie tussen de regels door eigenlijk dat zelfs zij zegt, we sturen aan op zo'n tweestrijd tussen de VVD en de PVV. Dat, iedereen, ja, dat wordt zij een beetje... proberen iedereen bij elkaar te krijgen die niet op de PVV wil stemmen om naar die VVD toe te gaan. Ja. En nou ja, omgekeerd gaat het tegenovergestelde gebeuren, hoopt, uh, nou ja, hoopt de PVV dan waarschijnlijk. Heel veel mensen die hekel hebben, Mark Rutte, die nu SP stemmen, omdat ze wilder eigenlijk maar een beetje uh, te ordinair vinden. Ja. ja, die gaan dan daar naartoe. Dus het is de vraag, gaat er zo'n tweestrijd komen? Dat zou mm -hmm. nou ja, dan weer heel gunstig zijn. Wilders voor de... versus Rutte. Ja, maar dan, dan is de kans nog groter dat ze samen gaan werken. Want dan worden ze allebei heel groot. Ja, ja precies. Uh, dus ik denk dat er de, de twee factoren die het worden voor hoe groot wordt de PVV. En komt mm -hmm. er ook echt zo'n tweestrijd twee strijd tussen de PVV en de VVD. En ik, ik ga er naar, met, een, met een bak popcorn voor de tv naar kijken. Want het wordt heel interessant. Ja, en zeker. niet alleen de verkiezingsavond, maar ook de hele formatie door. Dat zal ongetwijfeld ja. Uh, ja, niet helden. Ja, vooral dat uh, misschien uh, ja, of, of uh, we zijn allemaal verrast en het is ineens heel makkelijk om met VVD, CDA, D66 een coalitie te sluiten. Dat sluit ik ook niet uit, maar ik, ja. uh, ik verwacht dat het zomaar zou kunnen. Dat we heel erg lang naar een hele erg uh, interessante uh, uh, regeringsformatie gaan kijken. Een beetje vergelijkbaar hoe het in 2010 ging. Maar dan nog dramatischer, omdat nu denk ik uitgesloten is dat CDA een zee gaat met uh, de PVV. Ja. ja dat maar. hebben ze in 2010 uh, wel geweten. Ja, dus de, de, de VVD staat misschien voor de moeilijke keuze of een lappendeken die niet slagvaardig is. Of dan toch maar met de PVV samenwerken. Ja, ook met alle risico's van dien. Je weet natuurlijk ook met de PVV niet, God, gaat het wel werken? Uh, ik sta er ook niet enigszins 100% positief tegenover. Maar ik denk wel dat het wenselijker is, dan dat uh, nou ja, ook, ook dat frame neergezet wordt van dat de hele politiek uh, PVV versus de rest is. Ik denk dat wij als uh, zeker rechtse mensen die niet per se naar de PVV neigen, dat moeten voorkomen. Dan staan we ineens uh, aan, aan de linkerkant, terwijl dus een monopolie op rechts krijgt. En dat is iets wat de VVD sowieso moet voorkomen. En dan zou ik zeggen als VVD, uh, liever nog met die PVV, uh, trek ze maar weer een beetje naar het redelijke toe. Uh -huh. dan dat er, Economisch uh, heb je het dan over. Ja, en, en qua, qua politieke strategie. Uh -huh. dat, dat ze met een verkiezingsprogramma komen van een A4'tje. Dat, ik, ja, dat is wel grappig natuurlijk. Het ja. is lachwekkend. Maar het zorgt er wel voor dat het veel kwaad bloed zet bij uh, de achterkamersonderhandelingen. En zoals, ja. uh, zoals Fortuyn ook ooit uh, geloof ik zei: van ja, weet je, het is wel politiek. En je moet wel met elkaar samenwerken. Dus altijd ja. compromissen sluiten. Naar, uh, weet je, de, de Donald Trump-opstelling van ja, weet je, we hebben schijt alles en we gaan ja. uh, keihard gewoon winnen. En dan uh, regeren we lekker in ons eentje. Dat werkt ja. niet in Nederland. Dus op een gegeven moment moet iemand die PVV toch maar naar midden trekken. En ik denk dat als de PV heel groot wordt, dat het beter is als de VVD dat gaat proberen. Dat ze ervoor kiezen om uh, de PVV kost wat het kost buiten spel te zetten omdat je dan die twee strijd krijgt. Uh, ja. ja, waardoor dus... je de PV dan eigenlijk alleen maar groter maakt en belangrijker. En, uh... Ja, want dan zijn ze de facto de enige oppositiepartij. Ja. En dat, dat moet je voorkomen. Ja, precies. precies. Zie jij het positief in het komende jaar? Nee. Uh, daar... Ik weet het niet. Dat, uh, dat is een politiek correcte antwoord. Dus van, je weet dat aan het einde van het jaar komt Ja, natuurlijk. Maar, maar we zijn ik denk, nu wild aan het speculeren deze ik denk, avond. Als he, dus. ik wild aan het speculeren was. Ik, ik vond 2016 een bijzonder interessant jaar. Ik denk ook een uh, gunstig jaar. Omdat het uh, heel erg heeft laten zien. Dat de beproefde technieken van het uh, de hele tijd uh, de bevolking. Maar dom noemen. ...en racistisch en seksistisch noemen, we dat dat heeft laten zien dat het niet gaat werken. Ik hoop ja. dat daar in 2017 wat lering uitgetrokken wordt door het politieke uh, establishment. Dat ze zoiets hebben, nou kom op jongens, uh, we moeten ook weer uh, gaan kijken naar uh, wat de mensen die niet uh, 100% met politiek bezig zijn uh, ervan vinden. En uh, nou ja, ik ben benieuwd hoe, hoe dat gaat en of uh, als het niet gaat gebeuren ineens straks met uh, president Le Pen gaan zitten... ...of met de AFD die heel groot is in Duitsland... Ik denk dat er hele uh, interessante dingen kunnen gaan gebeuren. Ik zie de ontwikkeling vooralsnog in ieder geval positief in. Omdat dat uh, proces van politieke ontwaking van dat er eindelijk eens een keer echt wat ruiten ingegooid worden. En dan, ja, los van wat je ervan vindt hoe die ruiten ingegooid worden, denk ik dat wel belangrijk is geweest dat dat gebeurd is. Ik denk dat we wel in 2017 ook weer gaan zien hoe dat doorgaat en hoe ook weer uh, het establishment daar de tegenzet op gaat doen. Ja. Ja, die erop reageert ja. dat het volk toch wel zo zegje begint te voelen. Ik ben, ik ben voorzichtig positief over of dat allemaal goed gaat te komen. Ja, heel goed. Heb je verder nog wat toe te voegen? Uh, ik denk het niet. Ik denk wel dat ik een beetje op de tijd moet gaan letten. Moet ja, trein gaan je moet de, halen, de trein zo. halen. Ja, ik, uh... Heel erg bedankt voor je bijdrage. Ja, goed, graag En we hopen je ook weer terug te zien in de podcast. Ja, hopelijk tot, tot? ziens. Ja, zeker. Tot ziens. Tot ziens. En hier onze recordhouder van het Vaakst in de podcast komen, zit Lucassen. Die, die heeft ook een zegje te doen over wat Lex Cornelissen net gezegd heeft. Ja, nee, allereerst... Je het weer, hè? Ook bij Arnoud Maat. Allereerst... Ik ga gewoon tegen al onze gasten in. Salata, Sander, ik wil jullie bedanken voor dit goede initiatief. Sowieso om mensen bij elkaar te krijgen. Om mensen fysiek samen te brengen in een ruimte. Om samen iets te ervaren. Een gezellige borrelavond. Want dat leidt tot versteviging van identiteit. En een verdikking van saamhorigheidsgevoel binnen ruimte en tijd. Dus Verder gaan dan alleen maar een beetje boos te twitteren of alleen maar een beetje analyses op te pennen en dat te delen op social media dat het allemaal zo ongrijpbaar is en ergens binnen de cloud rondstroomt. Ja, als je echt mensen wil bewegen, als je ze tot in het diepst van hun ziel wil roeren, wil aanraken dan is het toch belangrijk om bij elkaar te komen. Want alles begint, staat en valt met groepsolidariteit. Ik heb het al wel vaker gehad over e-book Elke grote omwenteling begint met een groep mensen die samenkomen, die schouder aan schouder staan en die voor elkaar door het vuur durven gaan. En dat is ook in Nederland waar we naartoe moeten. Het Nederland waar de mensen weer een beetje, een beetje klaar voor elkaar staan. En dat zou ik graag zien. Een stukje groepsolidariteit, een stukje saamhorigheidsgevoel. En zeker ook nu we net de kerstdag achter de rug gehad hebben. Maar dat gezegd hebbende, is nog één belangrijk punt wat mij ja, als toehoorder toch... Enigszins onderbelicht bleef in het goede, heel erg goede betoog van Lex Cornelissen, was namelijk het punt van de Senaat. En daar zou ik graag nog wat licht op werpen. Er is destijds heel veel kritiek geweest in 2012 op de formatie van het kabinet PvdA-VVD, Rutte Samson, omdat men te snel over het item Senaat heen gestapt was, oftewel de Eerste Kamer. En daar wil ik graag een puntje van maken, want ik kan me herinneren, dat in mijn eigen tijd als onderzoeker op de Tweede Kamer. Dat speelde ook de woningwet. En dat was met minister Blok. En op een gegeven moment was daar de PvdA-senator Adrie Duivenstein bij betrokken. En hij werd geïnterviewd door de media en toen werd gevraagd, hè, gaat u als senator, gaat u nu akkoord met die woningwet, ja of nee? En... Bent u dan niet op dit moment de machtigste man van Nederland? Want u als PvdA-senator kan straks beslissen of het kabinet wel of niet gaat bankelen door die woningwet. Of u die wel of niet goedkeurt. Dus het, het feit. Dan kom ik weer even op mijn boek. Wat binnenkort gaat uitkomen. Namelijk de democratie en haar media. Namelijk dat de media door zoveel nadruk te leggen op die senaat. Die senaat ook veel machtiger maakt. Want iedereen weet. Oh, als die PvdA-senator vanuit zijn eigen geweten tegen die wet stemt, dan hangt dit op de hele PvdA als politieke partij. Dus Je ziet dus dat vanuit die senaat, dat politici niet alleen maar meer gaan kijken van, goh, resoneert deze wet een beetje met de bestaande wetgeving, is die goed. Inpasbaar binnen bestaande wetten, eigenlijk het technische aspect, daarom heet het ook chamberen de réflexion, die senaat, de eerste kamer. Maar juist door die media-aandacht gaan politieke partijen ook... Of ze nou in de Tweede Kamer zit of het nou om de nationale verkiezingen gaat, provinciale verkiezingen. Ze gaan dus meer bekeken en gewogen worden aan de hand van wat ook hun senatoren doen in de Eerste Kamer. Niet alleen maar een individuele technische beslissing is, maar een politieke beslissing die door het platform van de media wordt uitgetild tot iets waarvan die hele partij integraal kan worden afgerekend. En dat bestond niet in de tijd van Thorbecke. En dat betekent dat die Senaat nu een andere rol gaat krijgen. En een veel polemischer, veel politiekere rol gaat krijgen binnen het geheel van de machten. Oftewel, als die Adrie Duivestein dus allerlei toezeggingen gaat vragen van die minister... Dus gaat zeggen, ik kan met uw wet instemmen, mits kan u dit of dat aanpassen... Nou, dan kan de minister ook naar de Eerste Kamer geroepen worden om daar te discussiëren. Om daar dingen te beantwoorden. Maar als die minister dan onder die politieke druk diverse toezeggingen moet gaan doen... ...waardoor ook het beleid kan veranderen... Ja, ...verkrijgt die Eerste Kamer dan niet indirect een recht van amendement. Hè? Dus er moet een beleid gewijzigd worden om die Eerste Kamer te kunnen laten instemmen. En eigenlijk zegt de grondwet dat alleen de Tweede Kamer een recht van amendement heeft. Wat ook niet zo gek is, want de Tweede Kamer kies je direct... ...terwijl je de Eerste Kamer via de Provinciale Staat kiest. Dus die kies je indirect. Hè? Dus laten we hopen, ja, wat er ook uitkomt bij die verkiezingen straks in maart. Het zal een heel versplinterd politiek landschap zijn ook met allemaal nieuwe politieke partijen die meedoen, de oude partijen ja, die ook steeds minder diep geworteld zijn in de maatschappij. Wat gaat die Senaat doen en hoe gaan die coalitieonderhandelingen eruit zien? Ook door media, dan kom ik tot de afronding van mijn punt, is het heel erg gezegd de Tweede Kamer is een nationale verkiezingen en dat is het spreken van de wil van het volk. Dat is het spreken van de volkssoevereiniteit die zich uit in die uitslag van de verkiezingen. Die is ook veel recenter dan, dan die Senaat die er eigenlijk al zit, die hier al twee jaar zit. De Eerste Kamer kan zichzelf ontbinden. Nee, sorry, de Tweede Kamer kan zichzelf ontbinden. Kan de motie van wantrouwen tegen het kabinet lanceren. Kan het kabinet naar huis gestuurd worden. Of nieuwe verkiezingen. Maar die Eerste Kamer die blijft hoe dan ook zitten. En dan heeft feitelijk die Eerste Kamer net zoveel macht. Terwijl die maar indirect getrapt gekozen is. En veel eerder ook in de tijd dan die Tweede Kamer, dan die nationale verkiezingen. En dat is interessant, want daar heeft ons ja, politiek bestel eigenlijk nog geen afdoende antwoord op. En dit zal ook onderbelicht blijven bij de verkiezingen. Maar qua hoe het huis van Toorbekken werkt is het heel belangrijk. Mijn conclusie is dat het huis van Toorbekken kraakt... Verkrijgt die Eerste Kamer niet indirect door al die politieke druk een soort recht van amendement... op zo'n wijze dat de Tweede Kamer niet meer kan corrigeren vanuit een recentere stemming over een onderwerp? Nou, daar moet dus diep inhoudelijk naar gekeken worden. En ik, ik heb op deze wijze alvast even een inkijkje geboden... en één hoofdstuk wat ik zal behandelen in mijn boek Democratie en haar media. Zijn stemmen die zijn voor het afschaffen van de Eerste Kamer? Wat zie je daarvan? Um, nou, daar is natuurlijk zeker iets voor te zeggen, ook vanuit een ander argument, namelijk stel, je gaat stemmen voor de Provinciale Staten, dan ga jij als burger jou, jouw soevereiniteit overdragen aan een vertegenwoordiger binnen die Provinciale Staten. En die gaat ook namens jou stemmen op een Eerste Kamer. Dat is het stelsel van getrapte verkiezingen maar door dat mediatisering ik kom je op de media dus de media mediaplatforms, die verheffen die provinciale verkiezingen steeds meer tot oh, gaan we wel of niet het kabinet pootje haken en daarmee verschuift die hele medialoop ook omdat er steeds minder geld is voor regionale media steeds minder geld is voor media die provinciale statenbeleid controleren en die daar terugkoppeling hebben naar lokale nieuwskanalen dat, dat kalft af worden die hele verkiezingen ook bij de eerste kamer geframed in een soort nationale horse race, een soort nationale strijd om de macht. En de vraag, maar wie controleert er nog wat de PvdA wil voor de provincie Gelderland? Of wie controleert nog wat het CDA wil voor de provincie Gelderland? Welk beleid wordt daar gevoerd? Daar is steeds minder aandacht voor. Dus steeds minder controle van de stemmer daarop. Dus steeds minder kwaliteit inhoudelijk gezien, qua aandacht, qua concentratie, oftewel ambtenaren runnen de show op dat provinciehuis en de democratische controle en het zicht daarop van de stemmer blijft heel erg achter. En dat is een goed argument om te zijn voor de afschaffing van de Eerste Kamer, maar je zou kunnen zeggen, ja, maar dan heb je alleen maar de waan van de dag weer terug, want er was chambre de revolution, Ik had het juist gezegd, hè? het idee van nou, het volk kan in een soort waan iets beslissen, dan komt er een hele gekke tweede kamer uit nou, de waan van de dag wordt iets besloten en gelukkig hè, die volkswil die volksoprispingen er zitten nog wat wijze senatoren die daar een jaar later nog even rustig naar kijken dat even tot bezinning laten komen en dan kunnen ze zeggen nou wat wij een jaar geleden onder al die hectiek hebben besloten dat is zo gek nog niet laten we het maar anders doen hè? Uh, nou dat verdwijnt wel met de eerste kamer maar nogmaals dat hele gemediatiseer Politiek is een gemediatiseerd spelletje geworden. Die maakt dat het hele element van reflectie nu ook verdwijnt. Het wil alleen maar zeggen dat de waan van de dag er vandaag twee keer overheen gaat. Dus ik zie er veel meer voor om de Eerste Kamer dan direct te laten kiezen. En ook om dat dan samen te voegen met de Tweede Kamerverkiezingen. Dus kan je dus twee stemmen uitbrengen: één voor de Eerste Kamer en één voor de Tweede Kamer. Dus je kan zeggen: Nou, ik wil een uh, weet ik wat, partij A. Wil ik. Sterk, wil ik aan het regeren hebben, maar ik wil die partij wil ik dan hebben om dat te controleren. Want daar heb ik veel vertrouwen in al in controlerende rol. Uiteindelijk is politiek niet alleen maar stemmen op een utopie, stem op mij, dan maak ik dit of dat verkiezingsprogramma, wensenlijstje, tot beleid. Stem op mij voor uw utopie, ik beloof u allerlei dromen. Nou, de ene politicus belooft altijd meer dan de ander. Waarom? Zo werkt er nou eenmaal in politiek. Je belooft tegenwoordig niet meer zozeer ideologieën, maar vooral belangen naar de macht te stemmen. Nee, de essentie van politiek is volksvertegenwoordiging, is controlerende taak. Controleer jouw volksvertegenwoordiger, controleer namens jouw ambtenaren, het bestuur. Daar gaat het om. Hè? En ik denk dus door Eerste Kamer en Tweede Kamer direct te kiezen tegelijkertijd, dat je daardoor niet meer het accent legt op allerlei utopieën verkopen, maar dat je het belang terugbrengt naar controleren van de macht. De essentie van volksvertegenwoordiging is niet utopieën verkopen, is niet belangen naar de macht stemmen, maar is een gedegen controle... Op de uitvoerende macht op het ambtelijk apparaat namens de burger. Ja, dus de Eerste Kamer heeft nog wel degelijk een, een, een functie daarin. En dat wordt beslissingsgevend voor de. Verkiezingen zeg je eigenlijk. We moeten een beetje afronden hoor, maar uh, we komen nog wel bij je terug voor een volledige aflevering. Maar, uh... Ik kom altijd graag terug. Oh, Oké, okay. nou helemaal goed. Bedankt voor je bijdrage. Ja, jullie ook bedankt dat jullie hier zoveel mensen een podium geven en zoveel diverse stemmen hier aan het woord laten. Dat is zeker het doel, dus dat uh, gaan we in het nieuwe jaar ook weer zeker voortzetten. Uitstekend. Helemaal goed, dankjewel. Uh, ik sta hier met Arnoud Maat, eerdere gast in onze pod podcast over de Participatie, het boek dat hij ook heeft geschreven. En uh, zou je wat kunnen zeggen over je voorspellingen voor dit politieke jaar en over de verkiezingen? Ja, ik ben eigenlijk bang dat we een heel erg uh, normaal jaar gaan krijgen. Dat je straks ziet dat de media een soort van ja, tweestrijd gaan vijnsen. Tussen waarschijnlijk VVD dan en iets aan de linkerkant. En dan denk ik dat PvdA toch wel de beste papieren heeft. Dat er ook heel veel PVV'ers toch in strategisch gaan stemmen op de VVD. En heel veel GroenLinksers dus en 66ers op en PvdA. Dat je gewoon weer hetzelfde krijgt als in 2010, 2012... En dat VVD en PvdA nou een keer met elkaar in een regering uh, gaan zitten, dat ze heel goed kunnen. En je ziet nu in de peilingen dat dat alle kanten op gaat, maar als een je een bepaaltje komt, zijn mensen toch wel vrij conservatief hoor. Dus uh, daar ben ik eigenlijk heel erg bang voor, omdat het ook de minst vernieuwingsgezinde partijen zijn eigenlijk. Die hebben natuurlijk alle baat bij de quo. Want juist uiteindelijk partijen als Forum en VNL en Geen Pijl en de partijen van Monas, het onderspittertijl of zo ik denk, dat zij een best wel goede aanvulling zouden zijn voor de Kamer. En dan ook een vrij terechte diversiteit tentoontstaande spreiden in die hele Kamer. Maar ik ben er dus wel vrij pessimistisch in. Ja, dus eigenlijk zeg je van je had liever gezien dat nieuwe initiatieven die echt vernieuwende dingen hebben, dat die eens een keer de kans krijgen dat het waarschijnlijk gewoon het oude clubje wordt. Ja, uh, maar, maar bijvoorbeeld de PvdA, die staan natuurlijk dramatisch in de peilingen. Denk je dat mensen er toch weer op gaan stemmen? Nou, je zag wel bij de laatste peiling, uh, nadat uh, Asscher werd gekozen, op ja. plus 4. Dus je ziet daar al een soort van trend van ja, mensen gaan er toch weer intrappen. Dus richting de verkiezingen schuiven mensen toch weer op naar een uh, oude slechte gewoontes? Ja, ik denk wel. Mensen gebruiken die pols en peilingen hoor. Al en zo heel vaak ook gewoon onvrede te, te uiten. Dus dan ga ik maar SP of dan ga ik maar GroenLinks of PVV heel vaak. Maar ja, nogmaals, als het puntje bij paaltje komt, dan kiezen mensen toch, denken ze, eieren voor het geld. Terwijl het uiteindelijk toch tegen hun belang is om strategisch te gaan stemmen. Want dat slaat helemaal nergens op. Als jij PVD kiest, dan krijg je waarschijnlijk weer, uh, als je er gratis bij, wat juist wat mensen niet willen. Ja. Maar juist wel, door hoe het systeem werkt, uh, gaat het toch gebeuren. Precies, dus, ja. dus het, uh, ja. aan de ene kant zeg je van het gaat uh, een beetje op het hetzelfde gangetje door. Geen dramatische nieuwe dingen, maar dat is juist precies het probleem. Daar ben ik heel bang voor, maar wat, wat het mooi is maar als ik ongelijk krijg, dan ben ik heel erg blij. Omdat het dus niet zo is en er allemaal ja. hele mooie nieuwe partijen zijn en misschien toch weer uh, een verbetering komt. Ja in de politiek. En als het niet zo is, ja, heb ik gewoon gelijk. Dus ja, dat is ook mooi. Dat is ja, ook wel dus waard. Je ziet het wel optimistisch in. Of je hebt gelijk, ah, of niet het niet. is een positieve verandering. Nee, Eigen speelt gewoon safe, ja. Goed. Ja, precies. Dat je nog kan zeggen, zie je wel, ja. of zo. Uh, ja, precies, ja, precies. Ik ben nog dingen toe te voegen. Nee, dat is het eigenlijk wel. Ja. Dus we gaan het zien. Uh, Heel goed. Bedankt voor je bijdrage. Ja, dankjewel. We zijn hier met uh, Wim van den Berg, die weer uh, actief lid van de EUVD Amsterdam, die weer even terug is, want in de vorige podcast hebben we hem ook gesproken over, uh, ja, over de Trump Tech Meeting, over het onderwijs, et cetera, et cetera. En uh, nu je voorspelling voor het politieke jaar 2017. Ja, ik denk dat ondanks dat iedereen zegt van, dat er een grote aardverschrijving plaats ga, zou gaan vinden en denk ik dat in tegenstelling tot een heleboel mensen dat dat in ieder geval de peilingen er dit keer niet zo ver naast zullen zitten. Dus uh, in de Verenigde Staten, en daar hoop hoopte, ja, ik denk dat Links-Nederland er ook wel heel erg ook, ook weer een soort van, ook weer over nadacht van ja, de peilingen zaten er heel erg veel naast. Ik denk dat in tegenstelling tot in de VS uh, hebben wij in Nederland al wel vaker, uh, Nederlanders al gepeld over Wilders. Dus ik denk dat Wilders een stuk beter in te schatten is. Dan, uh, dan dat iedereen zegt ook omdat we er al meer ervaring mee hebben. Dus ja. ik denk dat, de peilingen, ja, dus ik denk dat die, die peilingen zoals we die nu zien uh, veel realistischer zijn. Ik denk alleen wel dat bijvoorbeeld in de landen zoals Frankrijk uh, uh, dat, of in Duitsland, dat die, dat die peilingen denk ik wel wat, wat verder van die realiteit natuurlijk. Zullen zitten. Maar ik denk dat in Nederland dat, dat wel ja, dat er wel verder goed gepeld wordt. Dus ik denk dat zoals in ieder geval de situatie die nu voor staat, dat het in ieder geval wel aardig ook overeen gaat komen met, de, uh, met, met, de, uh, ja, met, met gewoon de, de werkelijkheid. Ja, en als dat dan allemaal gebeurt, uh, wat verwacht jij van de coalitie? Uh, wat is je visie erop? Nou, ik denk dat, uh, dat, dat uh, ik heb er ook een best wel mainstream mening in feite ook over, dat, dat uh, er wordt alles eraan gedaan natuurlijk, ook om Wilders gewoon uh, niet te laten regeren. Ik denk dat uh, Wilders wel de grootste wordt. Uh, ik, denk, ik denk wel dat we nog wel ook een zullen zien, denk ik, van, van Klaver, die... Uh, die ja, denk ik ook wel door de. N hè, voor even de luisteren. De... Uh, nee, dus nee, uh, Jesse Klaver. Hè. Dus uh, ja, Jesse Klaver van okay. GroenLinks. Dus ik denk dat die door, uh, omdat juist ook als je toch nog niet heel erg goed ook ligt op zich, en dat toch ook wel als een soort van mainstream kandidaten wordt gezien. Uh, dat er heel erg ook wel weer de Trudeau lijn een beetje ook wordt opgepakt en dat daardoor juist Klaver heel erg ook door de NPO naar voren zou worden, uh, worden gebracht van hé, hey, kijk eens dit is een nieuw kit on de blok. Lekker fris. Uh, ja. Kijk even mensen naar. Zo'n millennials aanspreken, een beetje zoals je ook wel met Bernie Sanders zag van, nou ja, oké, okay, ook, ook wel een beetje lekker fris, jong, links. Nou ja, dat, dat zul je, uh, ja die kiezers die zul je ook wel weer zien bij, uh, bij Klaver. En dat, dat gaan ze enorm, uh, ja, een soort van pluggen. Dus, ja. ik wel, dus ik denk wel dat GroenLinks toch van de peilingen wel zou gaan stijgen. En dat we ons niet te veel ook op de PvdA moeten focussen of op deze 60 ja. oh, ja. Maar juist heel erg op GroenLinks. Ja, precies omdat Asscher in de media dan niet zo heel populair is, maar Klaver dan wel als uh, jonge frisse griseau uh, ja, wint. Uh, ja, ik denk dat je, dat je de reputatie van Asher dat je dat moeilijk meer kan herstellen en dat er ook geen beginnen meer aan is. Hè. We zien het bijvoorbeeld. En de gemeenteraad van Amsterdam heeft hier ook bijvoorbeeld een spoor van viering natuurlijk ook achtergelaten. Arno Willems heeft er ook een heleboel artikelen op 95 bijvoorbeeld ook over geschreven. Dus ik zie dat ook niet heel erg, uh, ja, ik zie die situatie, hij heeft ontzettend veel reputatieschade. En net zoals Hillary dat ook in de VS had, het is toch nog een soort van een old establishment kandidaat, zeg maar. En ik denk dat, dat Klaver dat gevoel in ieder geval niet bij de, bij de linkse kiezer ook opwekt. Toch van, goh, hier is hij het fris, hij heeft ook een boek uitgebracht, dus we kunnen hem ook wel als een tussen aanhalingstekens intellectueel beschouwen, wat hij natuurlijk niet is, maar af. Hè. Uh, en en uh, en juist ook die frisse wind die is dus enorm gaan pushen. Dus ik denk dat het grootste gevaar helemaal niet komt van uh, de P van de A of een, of een Bergtop, maar veel meer van Klaver. Dus ik denk ja. dat we daar veel meer uh, ja, vooruit En dat kijken. er dan misschien toch een soort half lappendeken coalitie kan komen. Ja, inderdaad. Die die dat geen dat we het niet voor elkaar krijgen. Uh, dus dus uh, onder het motto: we zullen het toch met elkaar moeten doen. Uh, dat, dat, dat er dan in één keer van alles, uh, van alles mogelijk is. Ja. En dat je dat je in één keer ziet van wat, wat voor de verkiezingen totaal niet mogelijk was van nou uh, dat je dan in één keer weer zult zien van dat in één keer alle, alle plooien weer glad worden gestreken en dat het allemaal weer uh, helemaal koek in is tussen de partijen en dat het weer gewoon uh, uh, business as usual is, dus, ja, dat, uh, dus die, grote, die grote aardverschrijving van alles gaat veranderen, ja, doordat dus de PVV geïsoleerd wordt, ja. gaat het niet gebeuren met Maar zou een uh, VVD, dat uh, hadden we net ook eventjes over met uh, andere gasten, um, zouden die niet liever uh, dan toch maar met de PVV regeren dan dat ze zo'n linkse lappendeken coalitie gaan volgen waar ze eigenlijk niet heel veel uh, mee kunnen? Ja, ik denk dat, dat om dat te doen, is het eerste wat in ieder geval moet gebeuren is dat Rutte eruit moet, want Rutte die heeft toch wel echt duidelijk gezegd van met de PVV nee. Of nou ja, hij zei dan ja mits. Hè, dat kennen we natuurlijk ook van het Oekraïne referendum. Dus. ik denk niet dat hij daar dat het ook weer na weer naar draai nummer zoveel dat hij daar nog een extra draaihout aan kan toevoegen. Ja. Uh, dus, dus ik denk dat ook de VVD kiezer dan op een gegeven moment ook denkt van nou, Mark, ook met het slechte resultaat ook in het achterhoofd. Want ik wel denk dat ze gaan halen. Ik denk wel dat ze minder zetels gaan halen. Uh, dat ze gewoon gaan zeggen van, nou, Edith Schippers, uh, jij hebt in ieder geval gezegd, hè, we hebben goede, goede ervaringen daarmee, ik denk dat die nog wel veel meer ook zal worden, omhoog ook zal worden geworpen van god, uh, Edith, je hebt in ieder geval wel gezegd van, uh, uh, we gaan met de PVV samenwerken, trek jij dan ook die karma? Ja. En ik denk dat je dat veel meer dus gaat... Uh, dus, dus als je zoiets al probeert, dan moet je in ieder geval Rutte weg. Maar het kan niet zo denk ik zijn dat Rutte blijft ja. en weer met de PVV. Dat, ja, precies. Dat, dat, zie ik niet, uh, dat zie ik niet gebeuren. Nou, en Ik zie Rutte ook niet heel snel weggaan, eerlijk gezegd. Want hij wil gewoon weer lekker premier worden. Ja, denk inderdaad. Denk het, het, het plus dat plakt inderdaad. Die zit daar toch met vier componentenlijm, hij daar inderdaad, <laughs> uh, zit, hij daar, zit hij daar aan. En uh, ik verwacht inderdaad niet dat hij daar, uh, dat, uh, dat er, dat hij daar zomaar met enige mogelijkheid... Uh, uh, ook wel weer vanaf gaat, dus dat, uh, nee, dat verwacht ik inderdaad niet, dus, moet er wel, wel dus, uh, dus er moet inderdaad een flinke nederlaag zijn en ik denk wel dat die nederlaag, ook als je, ook als je naar het zetel aantroept van de VVD kijkt, wat natuurlijk ook wel extreem hoog is, dat die, die nederlaag die kan, niet, uh, die kan niet uitblijven wat dat betreft, dus dat, dat gaat gewoon, dat is ook natuurlijk ook, dat, dat, dat is ook niet gek omdat die nederlaag ook gaat komen. Dus, dus nee, zo, denk ik, zo denk ik in ieder geval over. Oké, okay, bedankt voor je bijdrage. Ja. Ik heb je nog wat toe te voegen? Uh, nee, nee, nee, nee. Nee, zo dat helemaal, het wel, zo helemaal goed, ja. Beste luisteraars, u heeft wat gemist op de Batavierenborrel. Het was ons allereerste event. Heel erg gezellig. Hele interessante gasten. En uh, ja, wees er de volgende keer dus zeker bij. En voor deze keer bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.